Middernacht, het begin van maandag 9 april, Moutgeurs met het Ennuis Journaal. De Belgische wielrenner Michael Golaerts, die tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg, is overleden. De 23-jarige renner viel vanmiddag 150 kilometer voor de finish van zijn fiets en bleef roerloos liggen. Hij werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Golaerts was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix. Vorige week reed hij voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen. In Hongarije gaat de partij van premier Orbán de verkiezingen winnen. Met bijna driekwart van de stemmen geteld... lijkt de anti-immigratiepartij bijna de helft van de stemmen te krijgen. Dat komt neer op 134 van de 199 parlementszetels. Een absolute meerderheid dus. Tweede wordt de extreemrechtse partij Jobbik... die bijna 20 procent van de stemmen gaat halen. Noord-Korea heeft aan de VS laten weten dat er gepraat kan worden over de afbouw van het nucleaire programma, zeggen Amerikaanse bronnen uit diplomatieke kringen. Het is voor het eerst dat Noord-Korea die toezegging rechtstreeks doet. Eerder meldde Zuid-Korea dat Kim Jong-un wil praten over het kernwapenprogramma, maar de VS hield er rekening mee dat die toezegging was overdreven. Waarschijnlijk ontmoeten Kim Jong-un en Trump elkaar volgende maand. In de Domkerk van Münster is een dienst gehouden voor de mensen... die gisteren om het leven kwamen of gewond raakten... toen een man opzettelijk met een busje inreed op een vol terras. Er vielen twee doden en twintig gewonden, onder wie twee Nederlanders. De ongeveer 700 zitplaatsen in de kathedraal waren allemaal bezet. De bisschop zei dat hij onder de indruk was van de saamhorigheid in de stad. Vandaag werd bekend dat de 48-jarige bestuurder van het busje... een bekende was van de politie, hij had psychische problemen en pleegde na zijn daad zelfmoord. Het weer in het zuidwesten en westen vannacht droog... een kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. De minima liggen rond 10 graden. Overdag blijft er in het westen kans op een bui... en wordt het hooguit 17 graden. In het oosten schijnt de zon vaker met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, dit is Hilversum 1, de zender van alle Nederlanders... en in Nederland verblijvende belastingbetalers. Ondanks wat mislukte managers en andere bobo's u willen doen geloven... en als u zendt wilt op een van de vele publieke radio- of tv-zenders... schone omroep kapen, want oprichten kan niet meer. Een stel gekkies heeft ooit wel de publieke omroep... voor weldenkend Nederland en dergelijke opgericht en de komende twee uur is de zendtijd van haar. Maar ja, dan moet je een radiomaker hebben die vol liefde s'nachts van twaalf tot twee de luisteraars wil behagen en goede luistercijfers scoren. En dan kom je uit bij... dat ben ik dus. Ik mag de zendtijd vullen met mijn geblaad en geemmer en daar betalen de gekkies van Pound mij ook erg goed voor. En wat nog leuker is, dat hele slimme en leuke mensen gratis en voor niets mijn gast willen zijn. Niet alleen Nederlanders, nee, zelfs internationale gasten. Na mijn monoloog kunt u gaan luisteren naar gesprek met zo'n internationale gast. Ik denk dat het u zal bekoren, beroeren, boeien, verbazen en zeker verlichten. Dus alle reden om mij geëmmerd de komende minuten tandend aan te horen. Even door het bitter heen luisteren, daar komt het zoet. We zitten in de gave nieuwe studio van de Nederlandse publieke omroep in het zwaar bewaakte gebouw van de Nederlandse publieke omroep waar u zonder pasje bijna geen deur kan openen. Aans Beentjes is voor het eerst in deze studio mijn technicus en Revichit Aldien is voor het eerst alleen de ondersteuner van dit. Maar Anne Bakema roept ook rond, dus dat is allemaal, komt wel goed. In de week waarin het boek heb je een boze moslim voor mij alle aandacht krijgt over de veel te witte landelijke massamedia, is dit het meest divers programma van de hele publieke omroep. Het heet Zwarte Priepraat en het team bestaat uit één witte vrouw, Lieke Kuipers, en vier zwarte mannen, San Giorgio Blanc, Du van Glanewegel, Ravi Zitaldin en Primra Kishun. Ook qua leeftijd en huwelijkse zijn zijn het meest divers, drie ongehuwden en twee gehuwden, je hebt nog geen kinderen, Ravi? nee, dus vier kinderlozen en één met kinderen en zelfs kleinkinderen. Qua leeftijd Steeds ook divers. Drie mensen zijn onder de dertig. Uh, Revisie wordt 31 binnenkort, hè? Eva 31 en ik ben 55. Plus. Volgens veel huilie, -huilie mensen is Pont een witte rechtse racistische omroep. Maar ondertussen hebben zij wel het meest zwarte en diverse radioprogramma van alle publieke omroepen. Die pseudopolitieke correcte omroepen waar veel zwarte mensen braafbetalend lid van zijn, hebben slechts zwart als excuus moslim of neger en die om de zoveel tijd eruit gedonderd worden. Dus liever domme zwarte Nederlanders, of zo u wilt niet witte Nederlanders, als je echt meer zwarte in de massa media word dan lid van pont wil helemaal spon aan ben ik van buiten bloed dan wachte we zitten, voor de mensen die op de webcam kijken... aan de banken, maar steeds in beeld zien. We zitten dus in de nieuwe studio van Hilversum 1. En het is even wedden, want voor die telefoonlijnen... moeten we iets doen met de muis en uh, op zo'n scherm. En dat gaat natuurlijk weer helemaal mis. Dus als het niet gelijk loopt, heb een beetje begrip. Ook met de telefoon, ik heb begrepen dat er maar zes lijnen zijn. Dus als u belt en het gaat over uh, niemand neemt op... weet dan dat de zes lijnen vol zijn. Ik zal proberen de lijnen zo snel mogelijk weer leeg te krijgen. Maar ik wil vandaag ook echt mijn gast... Veel aan het woord laten. Ik heb het voorrecht, luisteraars, dat ik ben geboren en getogen aan het pad van Wanica en Suriname. Thuis spraken wij Nederlands, maar mijn vader was oprichter en eigenaar van een radiostation waar voornamelijk Hindi werd gesproken en liederen in het Hindi werden gedraaid. Mijn buren spraken Bahasa Indonesië, Saranantongo, Cantonees, Sarnami, Okaans en Paramakaans. Aan de overkant van ons huis was de golfclub van Suriname waar bezoekers Engels, Frans en andere talen spraken. Iedere zondagochtend draaide een van de buren Italiaanse operaliedjes. Ik heb daardoor de rijkdom dat ik mij overal thuis kan voelen... Toch bleek dat ik kinderen die thuis ook Nederlands spraken net iets beter snapte. Mijn buurjongen of meisje die dezelfde taal communiceerden kwamen toch iets beter binnen bij mij. Waarom dit relevant is? Wel omdat het later in mijn leven weer teruggekomen is. Ik ben tegenwoordig veel in ons buurland Duitsland. Ik versta Duitsmatig tot redelijk en ik kan me goed verstaanbaar maken. Het is erg leuk. Maar bij onze andere buren, de Belgen en om precies te zijn Vlaanderen, voel ik mij helemaal thuis. Terwijl in Wallonië, ook België, ik mij echt als een soort vreemdeling voel. Ik spreek namelijk helemaal geen. Frans. Daar moest ik allemaal aan denken van wie ik mijn gast van vanavond. Want hoewel hij een buitenlander is, heb ik het gevoel dat ik hem heel goed ken en ik ben ook erg blij dat hij mijn gast is vannacht. Mijn gast vannacht, het multitalent dat kan zingen, presenteren, ondervragen... muziek schrijven, verhalen schrijven, analyseren, vertellen en veel, veel, veel meer. De moedige man die verder durft te kijken dan de stomme computer... en het achterlijke en zieke Facebook die de tijd neemt om te observeren en te reflecteren... en Wierboek, het reisverslag van een ongelovige net uit is... oud-presentator van Zomergasten, de slimme, superintelligente... zijne Belgische hoogheid, Jan-Anna August Leijer. Dankjewel je dankjewel Prem. Dank ja. Goeienacht. Ik ben, ik ben zeer vereerd, meneer Leijers, dat u mijn gast wil zijn. Hoe gaat het met u? Het gaat met mij heel, heel goed. Heel goed. Uh, ik heb uh, vanavond in Hilversum uh, een, een, een heel aangename wandeling gemaakt. Ik heb een uh, lekkere uh, pasta vongole gescoord bij uh, het café van Joe. Uh, Joe's uh, pasta, pasta place. Ja. Met een lekker glas uh, witte wijn erbij. Ja. En dat is, dat, je weet dat dat voor Vlamingen heel belangrijk is. Dus eerst... Uh, Duitsers zeggen, eerst als fressen, en dan die moraal. Ja. Uh, je begrijpt Duits, dus je begrijpt... Ja, uh, uh, ja. Uh, maar voor Vlamingen geldt dat nog veel meer. Dus ja. ik kan nu, ik ben werkelijk opgewassen tegen... tot morgenochtend half acht aan een <laughs> stuk doorgaan. Oké, okay, u heeft een, uh, een, een prachtig... Althans, uh, ik heb die serie gezien. Uh, uh, de, de, de, de reisverslag... In Alla Europa. in Europa? Ja, dus wilt u mijn luisteraars vertellen... welk boek u heeft geschreven... hoe dat boek tot stand is gekomen en waar het boek over gaat. En waar het te vinden is en hoeveel het kost. <laughs> Ja, Nederlanders, we zijn zuinig. Hè? We moeten weten of we het kunnen betalen. Ja, nee, het, is, het, het is heel schappelijk geprijsd. Uh, Wat kost het? 22,90. Vind ik geen geld. Het reisverslag van de ongelovige Jan Leijers. 22,90 bij de betere boekhandel. Voilà. Ja. Ik heb een reis gemaakt. Ik heb er dus eerst een reeks op de VPRO over gemaakt. Op de VAT toch ook? Ik op Canvas en op de VPRO. Ja, ik heb hem op Canvas gezien in een aantal afleveringen. Ik geloof de aflevering... U bent door verschillende. Dat vertelt u maar. U, u hebt de serie gemaakt. Wat, wat heeft u gedaan? Kijk, er wordt heel vaak en veel gepraat over Europese islam, over moslims in Europa. En je leest daar geleerde boeken over. Je ziet daar ook vaak statistieken en allerlei cijfers over in kranten en weekbladen verschijnen. Ik wilde op zoek gaan. Ik wilde een lange reis maken door Europa. En ik wilde de Europese moslim um, een stem en een gezicht geven. Want. Ik heb er best wat ervaring mee, met de islamitische wereld. In die zin, in tien jaar geleden heb ik een lange soortgelijke reis gemaakt naar Mekka, door de moslimwereld, door Noord-Afrika, Turkije, Midden-Oosten, Iran, Saudi-Arabië. Maar als het over Europa ging, ik wist voor deze reis ook niet wat ik mij moest voorstellen bij moslims in Boedapest, of ja. in Malmö, ja. of een moskee in Hamburg. Ja. En hoewel ik dus veel van die plekken waar ik nu geweest ben, al van eerder uit mijn leven kende... Ik als muzikant, onder andere. Ja, van op reis te gaan. Parijs, Londen, Nice enzovoort. En toch, als je dan de plaatselijke moskeeën... en de plaatselijke islamitische gemeenschap bezoekt... en verkent en daarmee kennis maakt... kom je toch weer in een heel ander universum terecht. Mm, heeft... en, en, en daar is de reeks dus een verslag van. Ja. Van een reis... Ik ben vertrokken in Sarajevo, in Bosnië. Eindpunt was Brussel... En daartussen ligt een lange reis door tien landen... met een heel slingerachtige beweging. Zoals ik zei, we zijn in Duitsland geweest... tot in Zweden, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk. Um, en daar is het boek een, ook een verslag van. Maar wat is het verschil tussen het boek en dan die reeks op tv? Ja, dat, dat is dat vaak uh, de meest interessante en de meest spannende dingen... die gebeuren en die worden gezegd en verteld... als de camera niet draait. Net uit is, ongelukkigerwijs, of je zit s'avonds laat, ergens nog in een tent, of waar dan ook. Um, en dat dus, dus het boek heeft meer overzicht, kan je met twee passen meer afstand, het geheel. En je ziet ook meer verbanden die je onderweg nog niet zag. Als je nog in Bosnië bent, weet je nog niet wat je gaat bedenken als je eenmaal in Parijs of in Londen zult zijn. En als die reis afgelopen is, en je schrijft het allemaal op, dan... Um, ja dan krijg je een veel breder Gelaagder maakt u, verhaal Maakt u aantekeningen terwijl Want het, u interviewde voor de televisie Dat is, een, is vrij moeilijk hoe u dat doet Want je bent met de cameraman En u moet daar staan En uh, uh, iedereen staat voor jou in de wacht Ja maar iedereen moet gewoon wachten ik ben bezig met Jan Leers te praten. ziet al Dean, hou je mond. Als ik bellers wil hebben, zal ik zeggen, Revies, ik ben geïnteresseerd in bellers. En zorg dat ik verdomme die, die, die, die, die, twitters, die tweets kan zien. We gaan nu eerst rustig praten. Iedereen die belt moet even wachten. Ja, dus u, u, u maakt dan een televisieprogramma. Dat is moeilijk interview. U kent de mensen niet. U kent de situatie niet. Wanneer... Heeft u dan tijd om op te gaan schrijven uh, notities te maken? Sprak u het in op een cassette of zo? Een dictafoon of? Nee, ik heb uh, verschillende formaten van uh, notitieboekjes. Een, een wat groter schrift voor als ik op mijn gemak s'avonds in het hotel zit. Als ik overdag onderweg ben. Zijn dat van die hele kleine die ik in mijn achterzak of in mijn borstzak kan stoppen. En ik schrijf... Dingen op, ik maak dingen die me invallen, die me opvallen. Uh, ja, in een beetje dagboek, snel. Uh. Ik schrijf geen dingen uit onderweg, nee. ook omdat die tijd er niet is. Maar gedachten, uh, gedachten voor beschrijvingen. Uh, hoe ik iemand moet vatten, weet je wel, uh, op papier dan als ik hem zie. Uh, ik maak aantekeningen, maar eigenlijk zoals een ontdekkingsreiziger in de jungle. Namelijk het hoogst nodige, want je wil voor de rest op alles wat gebeurt ja. voorbereid zijn. En maar, moet je voorbereid maar die zijn. Serie, die serie had een bepaalde uh, luisteraars, en u kunt het terugkijken. U moet naar uitzending gemist gaan. Het, het heette ook de, de, de reis van de ongelovigen. Uh... De reeks de heette Allah in Europa. Europa. Het, het reisverslag van een ongelovige is de ondertitel van het boek. Van, ja. Maar zat nog niet op die reeks. Ja, dus het heette Allah in Europa. En luisteraars, ik raad u aan. Gaat u ernaar kijken. Wa waar ik jaloers ben. Oké, okay, nu de VPRO heeft nu met uh, de programma's in China en de Anders. Maar waarom ik heel veel naar, naar, Vla naar de Vlaamse tv keek. Omdat jullie nog steeds de wereld ingaan. Jullie zijn niet zo navelstaardig geworden als wij in Nederland. Jullie maken nog die... Rudy Franks maakt nog programma's. Uh, u, ik weet die twee die twee jongens. Koen Wouters en die anderen die hebben ook... Tom Waes. Ja, Tom Waas, Jullie hebben ook nog wel een blik op het buitenland. En wij in Nederland zijn zo bezig met iedere scheet van uh, grap van een van der geep of zo, om elkaar de maat te nemen. Dat is grappig dat hij dat zegt, want wij hebben eerlijk gezegd in Vlaanderen net de tegenovergestelde indruk. Wij vinden Vlamingen heel navelstaardig en alleen geïnteresseerd <lacht> in wat er onder de kerktoren gebeurt. En dan zeggen wij, kijk naar Nederland, daar heb je reeksen over de, de, de Jellebrand Kortius, die trekt naar, ja. naar, naar de, de, de, Rusland, Rusland. Ja. en dan heb je Ruben Terlauwen die trekt naar China, en dan heb je Thomas Erdbrink die ja, gaat naar I Iran en ja, dus dat is een, het, ik vrees dat het gras daar ook altijd een ah, beetje groener is aan de overkant. Oké, okay. ik, ik heb met Martin Helen uh, meegedaan aan het programma Helen en de Herkomst. Dat was voor de. Uh, mm -hmm. en, en Martin ging dan ook zo s'avonds, zodra hij in zijn hotelkamer ging, mm -hmm. daar ging hij zitten om te schrijven. En ik weet nog, we vlogen uit het vliegtuig terug van het binnenland. En ik wilde Martin zeggen: Kijk, zo mooi, dan, maar hij was helemaal aan het schrijven. Moet ik me dan ook zo bij u voorstellen dat als u in de auto zit en wegrijdt, dat u meteen begint te schrijven? Ik ben altijd wel iets aan het opschrijven. En meestal uh, aantekeningen over de reis. Maar verder ben ik ook een hele uh, obsessieve, een beetje op het randje van het autistische af. Ik, ik schrijf altijd dingen op. Ja. Lijstjes van alle Beatles-albums <laughs> met de nummers in de juiste volgorde. Of uh, lijstjes van, van hoofdsteden, uh, Afrikaanse hoofdsteden. Ik, ik, moet, ik ben altijd wel aan het, aan het droedelen, zeg maar. Maar dan, maar dan met lijstjes of met... Uh, en je zal het misschien niet geloven, maar dat triggert ook ideeën. Ja, natuurlijk. Dat, ja. dat geloof ik onmiddellijk. Luister je ik... Moet, je moet. Ik heb eens gelezen om, om ideeën... Om, om de beste manier om aan ideeën te komen is in beweging zijn. En ja. dus als je niet kan bewegen met je lijf... je zit in een vliegtuig, negen uur... dan laat je je geest bewegen door ja. hem te dwingen... Is over alle Afrikaanse hoofdsteden Of ja. alle rivieren in Suriname. Ja. <laughs> <laughs> ja. Maar luisteraars, voor de mensen die Jan Leijers niet kennen... veel mensen kennen u als presentator van Zomergasten dat u twee één seizoen gedaan. Ja. Ik dacht 2012 of ja, ja, zes jaar geleden. Zes jaar geleden, 2012. Uh, uh, en we draaien het liedje aan, kunnen we dat liedje nog een keer horen? Want dit liedje zullen veel ouderen nog wel kennen. Wait to your heart. Hebben we hem? Ja, dit liedje hebt u dus geschreven en uitgevoerd. Ja, samen met uh, mijn, uh, mijn compagnon Paul Michiels. Ja. Wij tweeën waren soul sister. Ja. ja. En dit lied is een wereldwijde hit. Uh, overal ter wereld kennen mensen het. En het ja. heeft... Uh, zo wat overal ter wereld uh, in de hitlijsten gestaan. Dat ja, is waar. Kunt u mij uitleggen? Want uh, ik kijk vaak naar de Vlaamse tv af. Regelmatig. En uh, ik, ik, u, u en uw vrouw zijn filosofie afgestudeerden. U ja. heeft filosofie gestudeerd. Ja. En hoe beland dan een, een, een filosoof, officiële filosoof... in de muziek, in, in, in reisverslagen, in televisiepresentator? Hoe is dat gebeurd? Dat is omdat filosofie... Uh, het beste is wat je kan studeren als je dus je geest een beetje wil, wil in beweging zetten. Maar omdat filosofie studeren het allerslechtst is om aan een baan, om ja. aan een job te komen. Ja. Er is geen enkel bedrijf op zoek naar een bedrijfsfilosoof. Nee. Weet je wel? Dus je moet wel iets anders doen. Ja. Ook alle vrienden die ik had, die samen met mij of net voor of net achter mij filosofie studeerden... zijn ook in de meest totaal uiteenlopende branches terechtgekomen omdat, terzij je professor in de filosofie wil worden. Ja. en dat is dan mij een te boeken, opgesloten, stoffig leven. Ik, ik wil dan, daar ben ik dan te rusteloos voor, ja. Ja, om me om daartoe te beperken. Ja, dat, dan. Plus, ik was muzikant vanaf 14, 15 jaar. Sp oefende ik gitaar en droomde ik. maar dat was allemaal heel vaag en abstract. want je had toen ook helemaal nog zo geen uitgebouwde muziekindustrie uh, als vandaag. Ja. In die tijd. Een, een, band, een Belgische band die een LP uitbracht, ja. dat was een gebeurtenis waar maar u je zat, acht, acht maanden naar aftelde. U zat ook in een band met de Bart Peters. Ja. Die, die, die, die, die heb ik volgens mij in een televisieprogramma gezien in de jaren tachtig. Uh, ja. Dat was in die tijd. Ja. Bart, Bart uh, speelde, drumde nog bij ons. We hadden een band, Beriberi heette ja, die band. Hans probeerde nog wat nummers te zoeken van Beriberi. Beri. Zegt Beriberi Beri, ze ziekte. Berry is een ziekte. Maar ja. dit waren de donkere jaren 80. Dus het mocht allemaal een beetje besmettelijk. Mocht... Okay, wat, wat, wat, u, wat ik dus grappig vind. Dit, wat dit lied. Weet je. Ik 1988, was 26. Uh, uh, of. Ja, 26. En ik weet. Ik, ik had mijn oudste dochter net. En, en het lied is zo, En dan. Ik zag die clip ook. Weet je. En dan denk ik: van Wauw. En diezelfde man die daar als muzikant tien jaar dan door Europa... en ik neem aan dat u ook de, de hele wereld over getoerd bent... met deze hit en, en in volle zalen heeft gestaan. Die gaat daarna... Dus u, u, bent, u bent niet in een hokje te plaatsen. Dat komt ook omdat... Kijk, voor, de, voor het publiek besta je maar... Voor zover, wat, met wat je in de publieke ruimte doet. Ja. Dus je mag, bij wijze van spreken... Um, acht uur per dag schaken... zolang je dat niet op tv doet... Besta je als schaker niet Begrijp je? Dus ik las toen ook al boeken over geschiedenis En over uh, Friedrich Nietzsche Enzovoort Maar de, zolang dat niet te pas komt Op, op een of ander podium mm -hmm. En dus denken mensen iedere keer Dat als je iets doet op een podium of op tv Dat je op, het op dat moment Voor de eerste keer daarmee bezig bent ja. Terwijl naar mijn gevoel ben ik met al die dingen eigenlijk al van mijn vijftiende bezig. En is het gewoon in een beetje een, een rare volgorde... dat het publiek ermee kennis maakt. U hebt al drie boeken geschreven. Dit is uw derde of vierde boek? Het vierde boek is dit. vierde boek. En hoe, lopen, hoe zijn die boeken gelopen? Kunt u er, ik, bedoel, ik, ik heb een boek geschreven daar kreeg ik geloof 1,80 euro per verkocht exemplaar... of 2,10 euro, weet ik veel. Dus, en dan, uh, ik hoor altijd dat het Nederlands taalgebied kan je niet leven van boeken... Dus. Ja, het hangt vanaf wat voor soort boeken. Als, je, als ik naar de top 10 kijk en je, en je schrijft een goed kookboek, dan. Uh, Reweesje Enge Belt. Ja. Daar kom je, daar kom je aardig rond uh, ja. Maar. Um, nee, die boeken hebben het altijd goed gedaan. En De Weg naar Mekka, dat was uh, het uh, tweede boek. Intussen tien jaar geleden was ja. die reis. En dat boek uh, ja, deed het eigenlijk heel erg goed. Omdat, ja. Dat was in 2007. En dat was, zeg maar, op het... Toen, toen brak de islam als sexy onderwerp echt door, helemaal door. Ja. Ik herinner me die tijd elke avond bij, uh, hoe heette de twee, Pauw en Pau en Witteman. Pau en ja. Ja. Bij, en de, bij de wereld, dat draait door, daar zat... Iedere <laughs> avond zat daar wel een Arabist of een imam of, uh, ja. weet je wel... Meer nog, uh, toe, uh, in die periode vroegen zelfs de mensen van de tv, van Canvas, die dus uh, mij die reeks, de weg naar Mekka, tien jaar geleden lieten maken, die vroegen zelfs hardop af van goh, haast je een beetje om dat programma af te maken? <lacht> want tegen de tijd dat het programma op tv komt, is de islam al lang weer voorbij en vergeten. Kan je je dat voorstellen? <lacht> ja, weet u, ik vind het zo grappig. Ik probeer... U, u, u, u bent de eerste, want mensen willen vragen, altijd met over islam en zo. Dat is, jongens, daar is de Bessa Media al vol mee. Ik uh, doe het gewoon met andere gasten. Maar even luisteraars, u Luister dus naar het programma Zwarte Prietpraat. Mijn gast is Jan Leijers. Als u een vraag heeft aan de grote Jan Leijers, dan mag u bellen naar 0800 1121. Ik wijs u nadrukkelijk op de regels van dit programma. Dat u belt betekent niet dat u vrijelijk mag zwetsen. U moet de luisteraars kunnen boeien. En degene die dat beoordeelt, ben ik. En natuurlijk als Jan Leijers zegt, primla laat die man uitpraten. Dan zal ik naar hem luisteren. En als u belt, mag ik u beschimpen, beledigen en ridiculiseren. U mag ook twitteren naar zpp op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Ik kan alleen het niet bedienen. En de wie zit alles te doen behalve die tweets aan te klikken? Ik weet niet wat die jongen allemaal doet. Hij zit met allerlei dingen te boeien. Je moet zorgen dat ik mijn tweets ga lezen, ja. Um, uh, uh, dus twitteren naar apenstaartzpp op 1... of hashtag zwarteprietpraat. Mailen naar zwarteprietpraatapenstaartpounet.tv. Mails naar andere mailadressen lees ik niet tijdens de uitzending. Uh, dus voor mijn programma nutteloos. En u weet het, ik ga er van mijn persoonlijke vrijheid... en het feit dat ik mij niet slaaf wil laten maken... van een fascistoïde uitbuiter van mensen... doe ik niet mee aan Facebook... Van censuur en verwerpelijk en immoreel verdiend model. Oké, okay, er zijn een heleboel mensen die bellen, meneer Leijers. Ik zal eerst beginnen met Inge. Dag, Inge. Hallo? Inge? Ik heb geklikt. Uh, ja, Inge, hallo? Ja, hallo. Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor je, Inge. Meneer Leijers, u hoort er ook. ja. Ik hoor Inge heel goed. Ik wil je deze keer een heel groot compliment geven. Waarom? Om het feit dat jij heel eerlijk bent en ook Facebook aanpakt. Dank je wel. Had je nog een vraag aan meneer Leijer? Nee, ik had graag dat meneer Leijer een vraag aan mij stelde. Nee, daar gaan we niet hey, aan beginnen. Dag Inge, dank je wel voor het bellen. Hoe, okay, hier uh, hang op. Doei Inge. Uh, Oké, okay, Inge is weg. Uh, goeienacht met Prim. Jozef. Ja, hallo, Hi, dag, Jozef. Uh, je spreekt met Jozef. Ik heb een vraagje uh, voor, uh, voor de heer aan de tafel. Ja, voor meneer Jan Leers. U bent officieel dokter ja, Anders, kijk. Jan Leers, hè, filosoof. Wil uh, zij dat licentiaat? Ja, ik, dus licentiaat. ik denk dat dat bij jullie dokter Anders is. Ja. Uh, vier jaar afgestudeerd. Ja, ja. ja. ja. ja Yusef, stel je vraag maar aan de grote filosoof uh, Jan Leers. Ja, ik heb nou eigenlijk een vraag. Kijk, hij heeft de weg naar Mekka heeft hij een beetje doorlopen. Ik heb het programma wel een beetje gezien. Ik vond het best wel een leuk programma. Maar uh, uh, aangezien dat de islam nu zo negatief in het daglicht is... en dat elke dag zeg maar, op tv is... Uh, van hoe slecht uh, de islam is en uh, noem maar op... Maar, maar, maar, maar wauw, Jussef, ja, ja. je moet zeggen... me Believing... Want ik, vind, okay, ik, nou vind, ik vind dat Lariko komt te zeggen... dat de islam slecht in het nieuws is. Ja, als IS een paar mensen bombardeert... Ja, maar, maar, maar, nee, en in nee, naam nee, van nee, de islam iemand uh, zijn hoofd afhakt... is het slecht in het ja, nieuws. Ja, maar toch, als je, als, je, als je een beetje naar het Facebook... Uh... Uh, maar je moet niet naar Facebook te kijken. Te maar Jozef, luister ja, even. voor Facebook hebben we net Pro officieel begraden. Ja, maar maar, maar Jozef, ja. luister maar, even. Als, sorry, ik, als, sorry, als, ja. ik, als ik mezelf depressief wil maken. dan moet ik op internet. Ja. Kijken, zoals Elflitzo die, die, die Twitter net drie minuten gehad. bleef de slijmjurk die prim. nu duur betaalde van Nieuwkerk. en niet meer is, probeert hij de Belgen een ingang te krijgen. Haha, triest mens. Als ik al die onzin zou lezen. weet je, maar Elflitzo ja. is gewoon goed. om een beetje slechte inhoud te geven aan mijn programma. En daarom lees ik het voor wat Twitter. Maar ik ik maar niet ik op Youssef, je, de, Josef, je de, moet een lieve hebben. Lees een boek. Koop het boek. De, de, ja, de, de, de, nou, hoe, de, ik heb heel veel boeken, meneer, meneer Prem. En ik, en ik ben up to date. Maar ik heb een, uh, mijn vraag uh, volg. Uh, aangezien de islam dagelijks... Uh, uh, je moet goed... Youssef, uh, even één ding. Je moet je mond niet te veel van je microfoon weghalen. Wordt het geluid slecht, dan ben je niet interessant voor de luisteraar. Oh, okay. Dus zorg dat je, je goed boos. blijft praten in je, in je telefoon. Okay. Is goed. Hoe komt het dat, uh, dat de islam uh, wereldwijd uh, zeg maar, meer en meer aanhangers krijgt? Onder andere ook uh, de Europeanen die uh, uh, moslim worden. Oké, okay, hoe, die... ja. hoe kom je erbij, Jozef, dat dat sprookje meer ja. aanhangers krijgt? Heb je er goede cijfers voor? Uh, ik heb daar goede cijfers voor, ja, uh, uh, het, het is dagelijks, ik heb bepaalde nieuws gekeken. Je hebt een nieuwszender in Amerika, dat er heel veel uh, Amerikanen moslims zijn Ja, maar luister even, je de Amerikanen Nederland, die moslim werden. Jozef, kijk, dit, dit, dit, dit, maar Jouzef, zie je, hoe oud ben je, Jozef? Jozef, hoe oud ben je? Ik ben 37 jaar. Oké, okay, Jozef, doe me genoegen. Ja, ja, ja, Jan Leijers, ik ga je zo het woord geven. Ga een keertje, want Jan Leijers gaat je zo antwoord geven. Maar ik wou je vragen: ga een keertje kijken naar de tijd van Mohammed Ali. Toen een heleboel negers in Amerika die heb ik moslims werden. Ja, Oké, okay, dus heb ik dan, ik dan heb ik... moet je dat doen. Maar ik ga Jan Leers het woord geven. Maar dan moet je wel luisteren, meneer Leijers. Ja. Als je mij vraagt: wat is de aantrekkingskracht vandaag voor zoveel mensen overal, maar ook en vooral de... in Europa, in, in, in het Westen? Van de islam. Over de niet-moslims, daar heb ik het over. Ja, hè? Niet de niet maar laat niet hem nou uitpraten, Jozef, luister. <laughs> ja, oké, oké. Dan is dat omdat uh, heel veel problemen. En, en, en, en vervelende aspecten van het leven. kan je vaarwel zeggen. Ja. en daar biedt de islam een antwoord op. En één, ik zal één ding noemen. waar de Westerling elke dag mee worstelt, van s ochtends, elke wakkere minuut. dat is keuzestress. Mm. Namelijk. Heb ik niet. Heb je dat niet? Ik heb het totaal niet. Nee. Totaal de, niet. Prijs jezelf gelukkig. Ik nee. zie heel veel mensen die worstelen met keuzestress. Ja, maar omdat ze de hele tijd... Waarom zitten ze... ze willen een, meneer Leijers, ik word gevraagd voor programma's. Ik zeg tegen negen van de tien dingen, nee. Mevrouw, ik zeg ook tegen mevrouw, ja, wat is nog het nut ervan? Ik ben 56, ik heb een heerlijk leven. Ik, ik zou u gaan vragen. Uh, Jozef, u moet even wachten, <laughs> want nu raken we een belangrijke kwestie. Meneer Leijers, u ja. wordt deze, dit jaar 60. Ja. U hebt, uw kinderen zijn al groot, uw dochters, uw zoon is een songwriter, uw dochters presentatrices en alles. Dus u heeft de economische druk die je hebt als je kleine kinderen hebt niet meer. Waar had u de honger vandaan om 12 uur s'nachts naar een idiootse programma te gaan om een boekje aan te smeren? Waar, waar zit die honger? Ik heb hem totaal niet meer. Uh, twee dingen daarop. Ik voel mij... Deep down als een bever, en wat doet een bever? Die bouwt een dam. Die knaagt takken en stukken stam en die zwemt ermee en die bouwt een dam. En als je aan die bever zou vragen, waarom doe je dit nu? Dan <lacht> zegt die bever, I don't know, it's just what I do. Dat is gewoon, that is, that, je, je stelt je die vraag zelfs niet, weet je wel? Oké. Okay. Ja meneer, meneer wacht wij, even, you, Youssef, je moet even ja. wachten, ik kom weer naar je terug, anders ga ik je afbellen. Oh, dit is een radiogesprek okay, gesprek waarbij jij goed. een aanleiding gaf nee, en we regen. Daarom okay, heb ik zulke sorry, goede okay. luistercijfers Zij heb jij geen radioprogramma, dus ik kom zo bij je. Maar u zegt, <laughs> u, u doet dit omdat, <laughs> omdat het moet, maar uw boek, wat u dus zegt, hoe dat boek, u moet dat titel heel vaak noemen ja mijn boek dus alla in Europa dus het nee. onvolprezen alla in Europa ja, Zo, het boek heet reispost te... de ondertitel Absoluut. dus het boek heet het dus boek als je het boek heet... stel je staat in de boekwinkel ja je hebt het boek niet bij je en, en, uh, Dan kan ik het voor de camera ophouden. Hebt u het boek bij u? Ik heb een exemplaar bij me. Ja, maak ik een exemplaar. Dan ja, hou ik het voor de camera, ja. Uh, Youssef, terwijl hij dat doet... Het boek... Oh, luisteraars. Wat een... Ik uh, kan Ravisch weer die camera over doen. Maak, het, het is een prachtig boek in witte cijfers. Alla in Europa. Een reisverslag van een ongelovige. Uh, die gaan we zo doen door Jan Leijers. Uh, uh, uh, dit boek. Uh, Youssef stelde, had het over keuzestress. Dus uh, keuzestress. Heeft de Koran een antwoord op keuzestress? Ja, natuurlijk. Want, Absoluut. Absoluut. Ja, natuurlijk, want de Koran, en dan moet ik er even bij zeggen, de Koran en daarbij genomen de uitspraken van de profeet, dus ja. de hadith. Ja. Als je dat allemaal hadith. neemt, is er eigenlijk nauwelijks iets in het leven ja. waar je een vraag kunt stellen waar je geen antwoord op krijgt. Maar Igor, de, de dus, dus als klopt. de Koran. Jozef, hey, nee, is maar... het waar of is het niet waar? Absoluut. Voilà. Daar geef ik u helemaal 100% gelijk in. Islam, nee, maar ga het boek niet omhoog, Maar Even ogenblik. Ravies, je moet niet proberen... bij programma te regisseren, je bent dienen. De nee, maar mag ik ja. alsjeblieft ook met zeggen, alsjeblieft. Nou, oké, okay, even nog een vraag. Eerst, Joseph, uh, daarna mag je iets zeggen ja. doen. Uh, uh, meneer Leijers, dus, de, de Koran is het grootste plagiaat in de geschiedenis. Want het is gewoon het overschrijven van de Bijbel... met wat extra stof erbij door Mohammed gezet. Dus dat zou je toch ook kunnen zeggen... Je zou naar de Bijbel kunnen gaan en dezelfde antwoorden vinden. Waarom niet in de Bijbel, maar waarom nee. wel in de kopie de Koran? Wel, dat is een heel ernstige Mag... vraag, Prem. En ik zal ja. je daar een ernstig antwoord op geven. Ja. Maar alle richtlijnen, alle, alle goede raad die we van als christenen van Jezus Christus krijgen ja. in, in de evangelieën, dat zijn heel abstracte richtlijnen. Okay. Dat is heb je vijand lief. Ja. Bemin je naaste. Ja. Als iemand op je linkerwang slaat, keer hem dan ook de rechter toe. toe. Ja. Dat is al dan moet ik zelf een vertaling maken... naar wat zou hij daarmee bedoelen. De Koran is veel concreter. En de Hadith, de uitspraken van de profeet... zijn veel concreter. En ik heb ook nog tijdens ja. deze reis... elke dag bijgeleerd... hoeveel concrete antwoorden er gegeven... Er is een islamitische manier... om de deur open te maken. Er is een islamitische manier om op een bed te gaan liggen. Er is een islamitische manier ja. om naar het toilet te gaan. Om te eten, om te drinken, om zaken te doen. Noem iets... En there is an Islamic way. Ja. En dus daarom heb je geen keuzestress. Omdat elke vraag die je jezelf stelt... Mm -hmm. daar moet je niet zelf een antwoord op vinden. Dat antwoord staat er. Is er okay. al. Jozef, nu mag jij wat zeggen. En dat moet wel interessant Top, blijven, want anders druk e ik je e weg. hoor. Ja, of je absoluut. moslim bent of e niet, interesseert e me ja, ja, hey, prém, niet. Kom op nou, Prem. Niet zo uh, doen, alsjeblieft. Waarom? In de, in, de, in de Koran staat, in de, in de hadith staat... dat als Meneer, iemand zeurt... je ja. die persoon meteen het zwijgen moet opleggen, toch? Als iemand zet dat klopt. U moet mensen altijd laten uitpraten. Dat ik moet niet. Jozef, ik moet niet. Ik, ben geen moslim dat ik het niet moet volgen. Ik ben de vrije liberale Christprim die alles mag. Mag je gaan. Zeg maar wat. Dit weet ik. Tot slot, luister. Je bent wel interessant genoeg, dus ik weet niet of het het slot is. Misschien gaan we nog langer met je door, maar kom maar op. Oké. Nou kijk, uh, één, uh, meneer uh, meneer Lijs, u heeft een hele door, uh, u hebt, uh, uh, zeg maar de hele trip meegemaakt. Eén, uh, heeft de Islam je aangetrokken? Twee, uh, wat is je uiteindelijke conclusie uh, over de Islam? Wat jij uh, of persoonlijke mening of uh, jouw ideeën daarover uh, zijn? Wat vind je zeg maar van het geloof? De islam. En dat wil ik nog benadrukken. Nee, maar wanneer dat je stelt het, de vraag en dan wil je iets benadrukken. Jozef, nu ga ik het eruit ja, ja, ja, gooien. Eén ja, ja, vraag stellen bleef, en dan... Okay. Nee, maar oké, okay, dan gaan we eerst die ja, vraag stellen. Meneer Jan Leers, ja. filosoof, uh, intelligente, Belg, bijna 60 jaar. Was er enige aantrekkelijkheid in deze achterlijke religie voor u? <laughs> kom op nou, meneer Prem, hallo. Vrijheid van meningsuiting, Jozef. Ik mag zeggen, ja, ik mag nee, het achterlijke toch, religie de vinden. Kom op. Aan. Ik vind ja, alle religieën achterlijk. Ben. Ik vind mensen die in Feyenoord geloven ook achterlijk. 1500 jaar geleden, 1500 jaar nu, is de islam ontstaan. Ja, maar dat betekent niet dat het niet achterlijk achtergebracht... is. Nee, nee, maar laat me even uitpraten. Dus dat er een, een idioot in de soepjurk en in het Rome ziet, dat is nee, nee, ook achterlijk. En dat nee, iedereen ja, zijn mogen, ring kust, is dus ook achterlijk. Mogen Allah jou naar het rechte pad leiden, meneer Prem, dat je een moslim wordt. Ik hoop het voor je. Was er enige aantrekkelijkheid, Janet? Ja. Ik geef je de paradijs. Ik okay. wil niet ik in het wat. paradijs. Maar ik, ik, glaub... zal, Youssef vertellen, ik ja. zal Youssef vertellen. Kijk, uh, op theologisch gebied uh, ben ik niet uh, omgehaald. Ja. Uh, maar de aantrekkelijkheid maar, en wat, wat ik benijdenswaardig ja. benijdens vind is... Kijk, of je nu een moskee binnenloopt in Malmö, of in Hamburg, of in Sarajevo, of in Teheran, of, of in Istanbul... Je, je loopt binnen... En... Je wordt voelt... goed oh, verwelkomd. oké, Jozef, je, okay, Joseph, je <laughs> bent nu eruit. Als je mijn gasten onderbrengt, je... dan hang ik op. Oké, okay, ga door, Jozef is eruit. Ga door. Je, je voelt je meteen onder gelijkgestemden. En je stapt meteen in een geheel van rituelen en van... Uh, reflexen en van, van handelingen, waarbij je opnieuw uh, je nauwelijks een vraag moet stellen, omdat iedereen weet wat er, wat er moet gebeuren. Ja. Uh, het is een beetje alsof je, uh, weet je wel, een, een, een jeugdclub of een uh, waar je van iedereen weet van, oké, okay, we houden van dezelfde muziek. We, we, Zoals we de houden. hotelketens, als je Holiday Inn of Hilton of zo boekt, waar dan ook ter wereld. Mr. Layers, nice to see you. Dus het is een Ja, soort maar alleen, een... we, alleen, en dat is het grote verschil, alleen is het bij de Holiday Inn's, Mr. Layers, nice to see you, weet je dat ze dat doen om geld te verdienen. Ja. En dat is bij, uh, in de moskee, Echt nee. niet het geval. Nee. Er wordt ook geen, weet je, je wordt ook niet gefouilleerd. Nee. Je, je moet ook niet met een pasje door vier sluisdeuren. Nee. Je stapt eigenlijk, als je een moskee binnenstapt, stap je een beetje ja, een soort analoge oude tijd binnen waar mensen helemaal niet achterdochtig of nee. wantrouwig... Of, en, en dat is heel aangenaam. Ja. Dus al, ik, zie, ik zie best wel uh, de, de, de, de, de, de sociale, het, het, het intense sociale gevoel van, van samen te zijn en van samen, dat, dat is heel ik, ik heb me heel vaak afgevraagd waar zou ik als seculiere mens dan naartoe moeten, naar welke club, naar welk sportveld, naar welke omgeving, om dit te kunnen ervaren ja, ja. Uh, ik heb het, nou, het grappige is ik heb het als ik uh, uh, iedere bibliotheek binnenloop, ik heb het als ik iedere bioscoop binnenloop, ik heb het als ik ieder markt oploop ik snap wat Ik snap wat jij bedoelt met de bibliotheek En ik herken dat gevoel Maar dat is toch van een veel cerebraler ja. Veel verstandelijker Kijk, ja. in een bibliotheek Stel, je loopt die alleen binnen Dan is er alleen jouw lijf ja. Terwijl Er is ook het Dat is ook het grote verschil tussen een moskee en een kerk In een moskee vergeet niemand zijn lichaam je trekt nee. je schoenen uit. Met die blote voeten. Dat is heel tactiel. Dat is heel lijfelijk. Ga je ja. op dat tapijt. Je, je raakt de andere, je buurman links en rechts. Schouder tegen schouder. En begrijp je. In een kerk. Dat is heel afstandig. Dat is op die ja. kille marmeren tegels. En ja. je gaat met je kont op zo'n harde rieten uh, zitting ja. zitten. Um, dus ik. ik, ik Apprecieer en ik zie best wel de, de, de, de aantrekkelijke de en de. Ik, ja, de grap is namelijk: mijn grootmoeder van vaderskant is een moslim. Aha. En als kind ben ik opgegroeid en hadden allerlei moslim in het Suriname. En de islam die ik daar kende, dat herken ik wat u zegt. Hè? Dus je gaat een moskee binnen of wanneer er het mm. offerfeest was. dan keek men niet eens of je moslim of Hindoe of wat nee. je was. Je was welkom en als je binnenkwam, kwam je binnen. Maar die, uh, die, die, die, die islam, die zeg maar de IS en, en al die anderen, dat dat, dat, dat harde, dat uitsluitend en het oproepen om een ander te vernietigen... alleen maar omdat hij de islam niet aan, aanhangt... die heeft een overheersing gekregen de afgelopen jaren. En die, ik eh, bedoel, kijk naar nou, Indonesië was het vee van de vreedzaamste landen... wat het grootste moslimland was. En nu heb je daar ook die achterlijke die mensen de keel doorsnijden... omdat je moslim moet worden. Dus de, in feite denk ik, de, de islam die u beschrijft... dat is ook de islam die ik ken als kind. Mm -hmm. Maar dat is een andere islam dan de islam die nu uh, een beetje aan het opkomen... in landen land als Pakistan en zo... waar als je die moskee binnenkomt... je niet zo vredig wordt ontvangen. Dat is absoluut zo, maar zoals je zelf zei... dat is een evolutie van... eigenlijk is het... het keerpunt was de Iraanse revolutie. Ja. In 1979. Ja. Toen uh, verjoeg, verjoeg uh, Iran en Gomeini... Het, nou, het volk verjoeg de Shah, en, want Gomeini zat in Parijs. Ja, maar wel, en, werd als een held en, ingehaald. Ja. Voilà. En ja. iedereen, zelfs de westerlingen geloofde... Ja. in de goede bedoelingen. En, en Jean-Paul ja. Sartre, de, ja. de, de existentialistische, atheïstische Franse ja. filosoof... is uh, toen Gomeini in Parijs uh, zat, is, is op audiëntie geweest. Ja. En, en alle westerse Europese intellectuelen waren voor Gomeini. Ja. ja. Toen, toen die Iraanse revolutie eenmaal doorgevoerd was, dan vielen de maskers al gauw af en ja. dansen was verboden, en muziek was verboden, en overspel voor taal, en noem ja. maar op. Het je, je Oude de Testament, de... zeg maar, hè, die keerde terug naar het Oude Testament, want ik zeg, al die mensen die, want ik heb vaak met die salafisten discussies, vind ik leuk, <laughs> en dan citeren ze altijd het Oude Testament. Want daar, daar staat hij, die twee gewassen door elkaar, nou, nou, al dat soort dingen, en dat zeg ik ja, maar ook in de Koran staat de bergreden van Jezus. Ja, het grote verschil, en, en nu gaan we echt de theologische toer op, is natuurlijk, uh, de Koran is voor de, de moslim het letterlijke woord van God. Ja. Dus het is heel moeilijk wat in het christendom gebeurd is, al van in de tijd van Spinoza, 15, hij ja. was een van de eerste in de 17e ja. eeuw, ja. om te zeggen, jongens, de, de Bijbel, dat is zo, bij wijze van spreken, ja. dat is een allegorisch verhaal, dat, ja. moet, je, dat moet je echt in, in de woorden van deze tijd vertalen. Ja. Dat is makkelijker voor een christen, omdat kijk, het evangelie... Er zijn er al vier. Ja. Dat is niet het letterlijke woord van God. Dat nee. is hoe Marcus, Johannes, Lucas en Matthäus het hebben opgeschreven. Dat is eigenlijk het ja. reisverslag ja. van een apostel. Ja. Vier keer. Ja. En in die vier evangelieën krijg je al een andere kijk... ...op dezelfde gebeurtenissen. Ja. Dus het, heeft, het is veel makkelijker voor een christen... ...om afscheid te nemen van die letterlijkheid dan voor een moslim, omdat in zijn geloof zit ingebakken... Ja. deze Koran, dat zijn de letterlijke woorden van, van God. God... die via ja. de engel Gabriel aan de profeet zijn gedicteerd. Ja. Dus zeggen, we mogen de Koran... sommige stukken bijvoorbeeld, moeten we ja, opzij schuiven... Ja. dat is veel godslasterender voor een moslim... dan hetzelfde te zeggen tegen een christen. Oké. Okay. Ik, uh, ik probeer mevrouw Bernie in de uitzending te krijgen... wat moet ik dan drukken nu... Hoe krijg ik mevrouw niet in de uitzending? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ans? Ja, nu heb ik. Bedankt mevrouw Bern, u bent in de uitzending. Ja, ja. Ik, zou, ik zou graag uh, een correspondentieadres van meneer Leijers. Wil ik hem een brief schrijven, als dat kan. Het, hoe kan iemand met u in contact komen als u een brief wil schrijven? Mevrouw dat mevrouw kan het best via de uitgever. Okay, dan moet en u... dat is Dasmag Mag in Amsterdam. Ja, u moet naar de uitgeverij gaan, dasmag.nl. D-A-S... Ja, hoe, hoe zeg je dat? Das, D-A-S, van Das. Ja. En dan mag, M-A-G, NL. Ja, en als u daar naartoe, Ja, dus Das, mag. D-A-S, en dan M-A-G, ja. ja. NL. En als u daar gaat, en dan uh, doet u, zoekt u even contact met Jan Leijers. Oké, okay, hartelijk bedankt. Ja, dank u wel. Kijk, dat is... Uh, gaat u het boek ook kopen? Ja, zeker. Ja, oké. Okay, het ziet er prachtig uit. Alla en Europa. Het ja, reisverslag van een ongelovige Jan Leijers. Dat mag NL. Bedankt. Oké, okay, dank u wel. Dag. Dank. Nou, graag dat uh, u. Uh, Pieter. Uh, oké, okay, wat, wat moet ik drukken dat Pieter oh. komt? Ja, nu heb ik Pieter. Dag. Oh, het moet dubbel klikken. Dat is mijn fout. Ja, ik leer het ook. Dag, Pieter. Goedenacht. Dag goedenavond. Goedenacht. Luisteraars, het is 20 uh, minuten voor 1 uur. U luistert naar Hilversum 1, Zwarte Priet praat, Ans Beentjes is technicus, Rovishitaldienst zit mijn programma alleen maar in de honderd te sturen. En mijn gast is de grote Jan Leijers, die het prachtig boek heeft geschreven, Alle en Europa, het reisverslag van een ongelovige voor 23 euro te krijgen in de betere boekhandel. En Pieter wil wat zeggen. Ga je gang Pieter. Oké. Okay. Wie is God dan? Wat zei je? Ik vraag wie, wie God aan, aan de hele tafel? Wie, wie is God? Dat is de creatie van de mens. Ja, daar ben ik met je eens. Met Pieter, Kijk, okay, dat vind ik nog lekker. Pieter zegt Jan Leers... God ja, he, is de creatie van de mens. In onze onzekerheid hebben we maar een of ander geweldig beeld bedacht... omdat we het niet konden bevatten. Ja, zo zie ik het ook. Ja. Daarom heet het ook het reisverslag van een ja. wat, mij, wat mij fascineert, en dan dus zul je vragen als je in gelooft... waarom spendeer je dan weken, maanden, jaren van je leven daarmee omdat wat mij zo fascineert is net hoe God, de engelen, de hele, alle regels, God en gebod ooit door mensen zijn bedacht. Mensen zijn dat onderweg vergeten en houden zich vandaag bij wijze van spreken heel strikt aan een clubreglement waarvan ze vergeten zijn dat ze het ooit zelf bedacht hebben. Ja. En die dynamiek, ja. dat fascineert mij mateloos. En, en, en vind ik dat ook terug in het boek? Ja. De, de, die vragen die u stelt? Absoluut. Ah, ja. Ja. Dat, dat is ook wat, wat, wat het boek biedt, wat, wat je niet in het tv-programma ja, kwijt kunt. Ja, uw, uw eigen overdenkingen en overpeinzingen. Zo, uh, zo, zo, zo kun je het noemen. Ja, Pieter. Ja, uh, kan, je niet, kan je dan niet zeggen dat, uh, dat de moslims zeg maar, een, uh, een gemeenschap zijn zeg? en dan die IS, dat zijn de hooligans? Ja vind ik een heel Pieter, je bent echt slim. Kijk, dat, zulke bellen. Joseph hier kan je een voorbeeld aannemen. Dus, dus, dus, dus, als je het zo ziet, ja. En en net zo dat zei ik. Ik ben een aanhanger van Feyenoord. Maar als mensen elkaar... als Feyenoord, ik ik ga het liefst naar Feyenoord Ajax met Ajaxide. Dan zitten we op de tribune en als ze winnen na afloop zijn ik gefeliciteerd. En dan loop ik vrolijk fluitend weg. Ik word niet ziek als Feyenoord verlies. Bent u ook voetbalfan of zoiets? Ik heb niet één bepaalde club, maar ik kijk graag voetbal. Maar ik vind het een heel, heel geslaagde vergelijking. Ja. Inderdaad, de hooligans, dat zijn diegenen die het, het spelplezier van de gewone Ajax-supporter uh, verhalen. Ja. ja. Goh, Pieter, hebt u nog een zinnige filosofische <laughs> overdenking zo? Nou, ik heb wel vaak gebeld, Prem, en heb je me altijd neergelegd. En op een gegeven moment had je me een compliment gegeven, man. Dat vond ik wel leuk. Ja, maar zie, ik ben eerlijk. Als je onzin uitkrampt, gooi ik eruit. Maar ze zinnige dingen... Kijk, daarom zijn mijn luistersevers goed. Ik laat geen onzin mensen hier erin. Waarom denk je dat de grote Jan Leijers twee uur lang in mijn programma wil zitten? Om zijn boek aan te prezen. En dat dit door ondervraagd ondervraagt. Maar goed, had je nog iets, Pieter? Nee, ik heb helemaal niks meer, man. Oké, okay, dank je, man. Je bijdrage was zo goed. Je maakt me helemaal blij. Uh, uh, nou, dan gaan we naar René. Dag, René. Oh, ik moet klikken. Ik moet dubbelklikken, dubbelklikken. Ja, ik heb hem. René, goedenacht. Goedenacht. Zeg het maar. Ik heb een vraagje. Ja. Moet uh, ik mij eigen afvragen? Die, uh, van die Koran. Die, die Engel Gabriel, die hebt die dingen doorgegeven. En die documenten aan de profeet Mohammed. Nee, het waren geen documenten. En je moet ook ja. wel. Kijk, er zijn een paar dingen wat je wel moet weten. Meneer Leijer zal me corrigeren. De Koran ja. is geschreven in een soort rijmvorm. En dat was in die ja. tijd in de vorm van communicatie... als je dan communiceerde... dan communiceerde je in die, in die dichtversie... want dat betekent het er een verheven manier. En Mohammed... gaat ga de gang als je me wil corrigeren hoor... Mohammed zat in de grot... kijk, ik heb een theorie erover... en een heleboel moslims willen me dat mijn keel doorsnijden... als ik dat zeg... zeg hij zat gewoon in die grot... las iemand de Bijbel voor hem voor... en dan kwam hij terug ja. en dan oreerde hij dat... en wat, dan schreef iemand anders het op. Maar uh, in de overleving is dus dat de Engel Gabriel... het zo aan hem die, de, vertelde in die grot... en dan Mee thuis en dan vertelde hij het door. Toch, meneer Leijers? Ja. Jazeker. En andere mensen schreven het op, want Mohammed zelf, daar is oh, oh, oh. iedereen het over eens, was analfabeet. Ja. Kon, kon niet schrijven. Dus ja. wat hij dicteerde en wij, de wijsheden die hij uh, rondstrooide, werden opgeschreven en pas uh, veel later uh, verzameld en in een goede volgorde uh, gerangschikt. Ja, want de Koran, zoals we die kennen, is niet tijdens het leven van Mohammed nee. gepubliceerd. Nee. Het is ver naast het nee. door dus zijn neven, die, die, die, die, die, die, die er. Dat is een beetje een, een proces uh, van, van dat niet over twee dagen uh, ja. gebeurd is. Maar dat is uh, etterlijke jaren na zijn dood... is pas ja. de eerste Koran, zoals wij hem dan vandaag kennen... Ja. Uh, ervan gekomen. Ja, dus, dus de vraag is of de, of, of, of de profeet het zelf geschreven heeft. Nee, hij heeft het gedicteerd. En je weet hoe het gaat. Als ik iets dicteer en jij schrijft het op... schrijf je toch wel foutjes erop. Dus ik zeg altijd tegen moslims, neem het niet zo letterlijk. De profeet ja. heeft het uitgesproken. Iemand anders heeft het opgeschreven. En er kunnen schrijffoutjes in zijn. Dat is heel ja, terecht ja, dat je dat zegt. Ja. ja en maar, ik zei ook in welke taal is het geschreven? Hè? En hoe is het vertaald? Dat zie je ook bij de Bijbel Dat is ooit in het Arameens. Dat is nog een heel groot verschil tussen de Koran. En, en ook wel een beetje een problematisch verschil. Uh, tussen de Koran en bijvoorbeeld de Bijbel en de Evangelie. Het Nieuwe ja. Testament. Kijk. Het Nieuwe Testament, of je dat nu leest in het Nederlands, het Latijn, het Duits of het Engels, dat is allemaal even waar. Ja. Er is niet één versie van het evangelie waarvan je zegt... En dat is bij de Koran wel. Ja. De Koran is eigenlijk alleen in het Arabisch echt te, te verstaan en ja. echt helemaal waar. Ja. Elke vertaling is eigenlijk al een afwijking. Ja. En dat is natuurlijk wel problematisch, want hoeveel mensen... Dat is een, dat is een, een moeilijk Arabisch geschreven, dus God heeft... Ja, een boek gedicteerd in een taal die de meeste mensen ter wereld helemaal nooit machtig zullen zijn. En je hebt de Amadias, dat zijn ook moslims, maar van een stroom, bepaalde stroming, die worden door moslims als niet moslims, die hebben de uh, Koran vertaald in het Nederlands. En die zijn bedreigd door andere moslims, omdat ze vonden dat dat niet mocht. Mm -hmm. Maar goed, uh, wou, wou je nog wat anders zeggen? Ja, nou, uh, eigenlijk daaruit, we zijn er uitgegaan dit, van, van de Bijbel. En dan vraag ik me eigenlijk, zijn zijn dan? Waarvoor zeggen ze dan ongelovigen? Want het is allemaal, allemaal van hetzelfde. Het is allemaal van hetzelfde geloof. Waarom dus waarvoor zeggen die mensen... Die, die is een... Ja, dan, maar waar maar, maar, maar, maar, was je naam? Want ik kan je naam nu even ja. niet zien. René. Wel... René. René. Maar waar, waar de Koran zich het drukst om maakt... zijn toch de, de ongelovige polytheisten. Ja. Dus de Joden ja. en de christenen... dat heet ook de andere uh, volkeren van het boek. Ja dus ja, okay. Mohammed was zich heel goed bewust van het feit uh, er zijn ik sta in een traditie want, uh, Abraham, wordt ja, en, en Mozes. Abraham, Mozes ja. ook Jezus wordt ja. erkend als een profeet de naam dus, Jezus komt vaker voor in de Koran dan de naam Mohammed uh, absoluut, ja, ja. 25 keer om precies ja, te zijn ja ja ja uh, maar dus, waar, waar, waar, waar de islam kom af mee wilde maken, dat was het, het veelgodendom. Ja. Dus het hindoeïsme, nee. dat komt er niet in. Nee, nee, niet in. nee, nee. Klopt, maar, want, maar de anderen zijn eigenlijk dus de neven, zeg ja. maar. Weet je ja. wel, dat zijn... Want de kinderen van Abraham, Isaac en Ismaël, de nazaten van Ismaël zijn de moslims en de nazaten van Isaac zijn de Joden. Precies. Kijk René, je ziet dat ik mijn kennis. <laughs> verbazingwekkend hè. Maar uh, ja. uh, kijk maar René, even, het is net hetzelfde oh. Voetbal. Uh, als we nou de, de, het voorbeeld van Pieter gebruiken, die heel intelligent was. Je hebt aanhangers van Ajax, je hebt aanhangers van Feyenoord, je hebt aanhangers van FC Groningen, Maar in feite dienen we allemaal het voetbalspelletje. Alleen zijn er steeds een andere club. Nou, precies zo is het met religie. Het is dezelfde idiotie. Het gaat nergens om, maar we hebben verschillende clubjes ja. erbij. Oh, mevrouw Leijers, ja. u, mag wat, u mag ook binnenkomen en zeggen, hoor. Wat is het? Ja. Want uw vrouw is mee. En, en zij reed, hè? Mijn vrouw reed. Ja. ja. Omdat u, ik in onderweg uh, een U bent beetje... wel een lui, laat U laat uw vrouw gewoon ah. rijden. Ja. <laughs> kijk, <laughs> in Saudi-Arabië zou zo niet <laughs> nee, kunnen. Nee, nee is... René, wou je nog het iets zeggen? Het is een statement. Het is een statement, nee, Oké, okay, dankjewel, man. Prettige nacht verder. Dan moet ik nog naar. er zijn wel veel bellers, hoor. Uh, um, kijk, ik moet twee keer klikken. Waarom krijg ik Marco niet? Doe ik iets verkeerd? Oké, okay, Marco, nacht. Ra radio, alsjeblieft zachter, maar Ik krijg alleen echo. Zeg het maar. Nou, ik uh, wilde even opmerken dat... Het, uh, uh, Jan Leijer zei dat bij het christendom... Uh, de mensen de Bijbel minder letterlijk nemen. Maar er is nog steeds een groep christenen in Nederland... die de Bijbel wel heel letterlijk nemen. Zoals? Nou, ik noem maar de, de SGP'ers. Ja, maar wat meneer Leers zei is... Uh, maar u moet corrigeren als u Kijk, de, de Bijbel zelf staat niet zulke concrete dingen in. En dat klopt. Als ik in de Bijbel: Hé, hey, ja. zonder zonde is werpen de eerste steen. Dus, uh, dus ja. wat anders dan dat er een lichtleen is... Oké, okay, <coughs> al ben je zondig 20 zwiefslagen als je dochter ongehoorzaam is. Dus er is niemand die de le Bijbel letterlijk kan nemen. Want je, je, de SGP neemt het niet letterlijk. De SGP geeft de interpretatie die zij menen dat erin staat. Maar dus het, staat... Maar het, is wel, het is wel waar wat de, de beller zegt. Uh, dat er, maar, maar dat is vrij... Kijk, in, in Vlaanderen bestaat dat niet. Dat is een interessant verschil tussen Nederland en Vlaanderen. Mm -hmm. uh, wij zijn allemaal katholiek in Vlaanderen, nee. protestanten heb je bij ons bijna niet nee. En zo gereformeerd, hervormd, uh, wij weten zelfs niet precies wat dat allemaal is Want het is, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld Maar uh, het, het zo gestrenge als in Nederland nog altijd bestaat Bijvoorbeeld ook het creationisme, het geloven dat de aarde werkelijk letterlijk in zes dagen is geschapen En alle soorten die er rondlopen enzovoort dat, dat, ja, uh, dat heb je bij ons helemaal niet. Nee, dat... maar dat komt... Euh, euh, euh, ik wil wat zeggen. Luisteraars, als u tijd heeft... leest u het beruchte Volksfot-interview... met Pim Fortuyn. Iedereen viel erover. dat Weet u wat hij in zijn laatste zin zegt in dat interview? Want hij was katholiek. Hij zegt, kijk, die gereformeerden en die moslims... die liegen altijd... Want die hebben zo'n zet regels uit de religie waar een mens nooit aan kan voldoen. En wij katholieken hebben de biecht. Dus zodra we zonde hebben begaan, dan gaan we biechten. En dan hebben we onze zonden opgebiecht en dan kunnen we weer lekker verder leven. Maar die gereformeerden en die moslims, die hebben geen ontkomen, hebben geen uitweg. Dus die, die, die leven met de leugen. Dat is inderdaad een wezenlijk verschil tussen protestanten en katholieken. En dat hebben dan protestanten... Uh, gemeen met moslims, moslims, namelijk het ontzag voor het boek. Ja. Uh, bij ons, voor een katholiek, is de Bijbel heel ver weg. hoor. Ja. Een katholiek mocht dat zelfs niet lezen, de Bijbel. Nee. Die mocht alleen de pastoor nee. erover horen praten. De pastoor besliste ja. wat hij in de kerk aan de mensen vertelde. En er en, werd nog in het en... Latijn gelezen, zonder dat de, de, de, de mensen die naar de kerk gingen, er geen klap van snapte. Ja, en weet nee. je wat het voordeel is? Dat als de leraar voor de klas de regels in onbegrijpelijk Latijn <lacht> voorleest, dan doe je eigenlijk je zin. <coughs> Daarom had je ook die pauze die nog kinderen hadden... en oorlogen voerden en zo. Ja, het gaat maar. maar goed, gaat u. wat wilde u nog kwijt? Nou, ik uh, ben... Uh, met met stommige aan het lezen. In een... Maar ik zou u willen adviseren, Marco. Hoe oud bent u? Ik ben 50. Oké, okay, ik ben 56, Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige Jan Leijers. U moet hem echt kopen. Het is ook En wat ik leuk vind, het is een dik boek. 468 pagina's uh, geschreven. En, en ik hou ervan, dit soort boeken... daar kan je echt lekker lezen en, en, en dingen. Dus gaat u hem kopen? Misschien wel. Nou, ik denk dat ik hem ga lenen, want... Uh... <laughs> Ik ben uh, bijna blind, dus ik... Uh, oh, voor blinde mensen, hebben jullie het ook? Mee Kijk, let op Marco, dat is een goede. want... Uh, uh, hebben jullie het ook als luisterboek? Daar is op dit moment nog geen sprake van... maar ik heb het bij vorige boeken wel gedaan. Ja. En ik moet je zeggen, dat is een verdomde klus. Ja. Want, want dat is in een speciale studio. Ja. En je staat ervan te kijken hoe, hoe, hoe vaak je op en neer... dat was in Brussel dan nog... Ja. <laughs> naar nou, Brussel moet rijden... voor je dat hele boek hebt uitgelezen. En als je dan verspreekt, dan moet je nog eens opnieuw beginnen. En, uh, maar bij deze... Deze beloof ik dat uh, ik, ik het niet laat liggen okay. op de plank... en dat we een ingelezen versie zo spoedig mogelijk uh, verzorgen. Dankjewel, Marco. Dan gaan we nu naar Fleur. Want Fleur wachtte al heel lang. Dag, Fleur. Ja, goedenavond, uh, Prem. Ik moet Jan even Goed. uitleggen, meneer Leijers. Dit is een vaste belster. Heel intelligente vrouw. Kan af en toe zeer zinnige oh. dingen zeggen. En af en toe ze totaal. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren nu. Oké. Okay. <laughs> nou... Um... Uh, uh, goedenavond, meneer Leijers. Kijk, uh, er zijn uh, programmamakers of journal journalisten die uh, op weg stuurt uh, om uit te zoeken wat dat is, Mecca. En ze komen terug met: Mokka is een ijsmaak. <lacht> en, en ik vind eigenlijk dat u. Tot die groep uh, programmamakers uh, hoort. Zowel in uw eerste serie als in uw tweede serie. Want um, kijk, uh, u heeft zelf de kritiek, oh, u krijgt vaak de kritiek uh, van kijkers, dat u hun eigenlijk uw kijk brengt, van een uh, christelijke man van 50 ja. en weet. En uw, uw antwoord daarop is vaak ja, maar ik ben een christelijk, uh, in ieder geval van geboorte, uh, man van 50 met uh, mijn uh, visie. Maar het punt is, als u uh, uh, uh, als programmamaker uh, uh, zo'n religie onder de loep gaat nemen, dan is het toch echt de bedoeling dat u iets van de waarheid... Uh, aan ons laat zien. Of een deel van de waarheid. Maar u, de visie... die ik van u krijg is... u gaat gewoon mee in de wind van... Uh, de islam is gevaarlijk. En daarmee... Uh, zet u echt... Uh, ik heb hem dat allemaal niet horen zeggen. Nee. Fleur, weet je wel... Or, of of er, er moet over ik, ik, ik, ik vond juist dat Jan Leijert... zowel in dat programma naar Mekka... Als, als nu in deze zoektocht... wat ik zag op want ik heb het boek niet gelezen... en ze antwoorden zo net... Ik hem juist heel genuanceerd en heel uh, verklarend ja. zonder veroordeling. Ja, en dat is nou het, uh, dat is nou het ding. Ik uh, uh, vind dat meneer Leijers, uh, uh, in hoe hij het op tv aanpakt... Heb je, heb je die serie gezien? Maar Ma Fleur, Allebei. heb je die serie Alla en Europa Allebei. gezien? Allebei. Allebei. En ik zal u zeggen waarom juist om te kijken wat dan een uh, opgeleide, opgeleide en iemand die filosofie heeft gestudeerd... over de, hu uh, de huidige kijk op de islam te zeggen heeft. Juist daarom. Dus, uh, en je dus van, oh, dat, dat maar Fleur, dat hebben we. He Oké, okay, maar meneer Leijers, antwoord u maar, maar. Ik had een heel andere... Ik vond hem juist te pro-islam. En zo net ook. Ik, nou. vond, ik vond juist dat ja. hij. de uitleg die hij gaf. ik heb het geaccepteerd zoals hij het doet. Want ik vind dat mijn gast moet schitteren. en ik ben niet hier om met hem in discussie ja. te gaan. Maar als je me het vraagt. vind ik dat hij. Uh, veel te positief beeld schetst. wat ik zou zeggen. die achterlijkheid van de regide. En hij zegt. ja, het is zo houvast. Maar ja, slaven hadden ook. een, een, een, een regide systeem. en ja. horigen hadden dat ook. en dat gaf ook houvast. Maar ja, ik vind, ik vind dat achterhaald. Ik vind dat mensen aan moeten denken. Dus ik heb ik hem ik heb opzettelijk niet. mee mening gegeven. ik verbaas me. Erover. Ik vond hem juist yeah. te, te pro-islam. Maar goed, uh, we gaan okay. het op. Fleur, je ja. vindt dat u het een, een rotzooi van heeft gemaakt. Maar kijk. Nou, niet een rotzooi. Zijn neinige blik op de islam is gewoon gevaarlijk. En moslims eigenlijk ook. En we moeten daarvoor opletten. En dat komt altijd terug in zijn commentaarstem. Oké. Okay. Het komt terug in de commentaar. Weet, ik denk niet dat ik het woord gevaarlijk zelfs één keer heb laten vallen nee. in die hele reeks. Nee, maar natuurlijk uw zijn commentaar. De... Uw commentaar impliceert dat nee. regelmatig. Ja, al, natuurlijk. Al, en dan heb ik het over tendensen binnen de islam. die ook vele liberale moslims die ik tegenkom en spreek net zo gevaarlijk vindt. En ik zal u meer zeggen... de liberale moslims die ik tegenkom... die voelen zich heel erg geïsoleerd... en veel te weinig gesteund... door mensen zoals ik en u. Namelijk, enfin, Ik neem nu even aan dat u niet moslim bent. Uh, terwijl we die mensen net veel meer zouden moeten steunen. En we een soort schroom voelen... om ons uit te spreken over de islam... uit angst... om de beschuldiging te krijgen van... ah, je bent islamofoob, je bent racistisch, je zet de islam helemaal weg. Nee, ik laat, denk ik, mensen uit het hele spectrum in de reeks... en ook in het boek aan het woord. En natuurlijk laat ik duidelijk blijken waar mijn hart naar uitgaat. Ik zou mij ja, een vijzer vinden als ik dat niet zou doen. Ja, maar weet u, kijk. En, en ik vind dat u een beetje een, een dubbele agenda heeft. <lacht> want als u net bij PREM... Kijk, bij PREM... Word duidelijk dat u er veel van af weet... en dat u begrijpt waarom die uh, godsdienst aantrekkingskracht heeft. Mm. Echt in uw programma's. En ik vind echt voor de BRT... als ze u de volgende keer op weg sturen... dan moeten ze... Echt opleggen, u maakt dit programma zonder commentaar. Want <laughs> u echt... Is Fleur, u, Fleur, u, je ik, kan zien, ja? dit is typisch die dictatoriale moslimmanier... dat je iemand gaat zeggen hoe die het moet doen. Kijk, dat vind ik nou wat leuke Fleur. Je belt in bij een randebiel die je iedere keer als je inbelt... alle ruimte geeft om jouw randebiliteit te tonen. Maar dan ga je nu iemand opleggen dat als de vrt doet, Hij ja, moet... Ik u zeggen waarom. Ik zal u zeggen waarom. Kijk, meneer Leijers, ik zie hoe u bij een gemeenschap binnenkomt. Ze vertrouwen u, u heeft charme, u ziet er uh, aardig uit, u komt bij ze binnen. Dat kun je zien. En u gaat toch met een draad. Fleur, Fleur, Fleur, ik heb een probleem, ik heb een probleem. Maar, mag, ik even, mag, ik even, mag ik even... Ja, ja maar we, we moeten we dat een nieuws van één uur. Let op dit, dit wil ik even zeggen. Met alle... Mensen die ik in de nederland belgische aflevering heb geïnterviewd, ben ik nog altijd WhatsApp-vriend. Ja, nee. Maar dus Fleur, wil... blijf de, aanhouden. De, de... Luister, we moeten naar het uur zwaar één uur. Het is ontzettend spannend. En John en Youssef, jullie moeten aanhouden. Uh, luisteraars, na okay. het uur zwaar één uur gaan we verder met dit boeiend gesprek. En een zeer agressieve Fleur, die haar dictaat aan mijn filosofische gast wil opleggen. Tot zo.